In 2002 voerde Betancourt als presidentskandidaten campagne in dunbevolkte gebieden. Terwijl ze gewaarschuwd was dat niet te doen.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 is de zomer van ZFM. Men nu. zie het. We are coming to you. We are coming to you. In stereo. We want you to feel this. To feel this. nine, eight, seven, six, five, four, three, Zamvoort live van er. Ja, ik laat uh, deze hele lekkere zwoele beats van Chromophone at Brazilian nog eventjes lekker op die achtergrond. Wat zwoel, dat is het hier zeker in de studio. En Joey, heb jij nog hete nieuwtjes meegenomen? Ja, natuurlijk, zoals elke week weer verse nieuwtjes, waaronder nieuws van Defected in de Panama. Expoorstar gaat niet door, en waarom en wanneer ga ik je ook vertellen. En even kijken, Latin Lovers, 31 juli in Club V. En daar ga ik ook het een en ander over vertellen. Oké, okay. en de party gaat natuurlijk rond de klok van 10 voor 10. Ja, en dit keer alleen de, de zaterdag editie want zondag is het natuurlijk het WK... en ik denk dat het toch geen hond naar het strand gaat dan. Dus, uh... Nou, doe er twee, de, de, de twee leukste feestjes is of goed. zo eventjes. Ja. Dat komt gewoon voorbij als je hier blijft luisteren. Natuurlijk ook, tweet it or beat it. Alle nieuwsjes rondom Twitter. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk in de show... Onze mailbox, hij staat wagenwijd open. En voor de mensen die nog steeds niet weten, waar kun je alle zooi, meuk, opmerkingen naartoe gooien. Stuur dan een mail naar seeitandcfm.nl En dan komt hij hier helemaal terecht. We zijn natuurlijk, althans jij niet, maar Dennis en ik wel, naar Sensation Wide geweest. Daar was ook de Swedish House Mafia. Vandaar deze heerlijke plaat. Swedish House Mafia, featuring Feral. Your What? What do natuurlijk? Op jou zien we hem Zandvoort! Kill me, could you please do that? I wanna know your name You mad? Zaterdag in een afgeladen Amsterdam Arena, oftewel Sensation White. Natuurlijk werd er door de Swedish House Mafia ook bang gedraaid. Maar ja dan, de gewone original. Wij draaiden de Spencer Hill remix, hier natuurlijk op Stadgord's grote dansvloer. Shit. En Joey, jij hebt hete nieuwtjes meegenomen. Wat heb jij vandaag in de house? Tussen al het festivalgeweld door het clubseizoen op Ibiza is het Panama wederom ongelukt om Defected in the House nog één keer exclusief naar Nederland te halen voor een heerlijke zomerse editie. Dat is de inmiddels grootste, populairste en meest gewaardeerde platenlabel een uitzondering voor Panama maakt, is niet zo heel vreemd. Het is namelijk een geheim, meer dat de Defected edities nergens anders zo gedenkwaardig en beladen zijn dan in de Panama. De club, het concept en de sfeer en natuurlijk de muziek, het past allemaal precies bij elkaar. Op vrijdag 30 juli kunnen alle house-liefhebbers weer een sublieme editie verwachten met zowel nationale als internationale sterren van de defectenstal. Ditmaal zal de muzikale doos Defected worden toegediend door niemand minder dan het energieke duo Copyright. De talentvolle Andy Daniel en de trotse Nederlandse Beggy Begovic. Al deze artiesten vullen deze avond met een opslepende sounds waarbij mensen worden meegenomen in een hoogtepunt die de hele nacht voortduurt. Het is daarom de reden om jezelf en je vrienden te tracteren op een avond vol housenot in de Panama Amsterdam. Laat jezelf verrassen en geef alles wat je hebt... op de danshoort voor tijdens deze onvergetelijke avond. Get ready to defect it. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Hè? Het is jammer dat we vrijdagavond een uh, uitzending hebben... anders zouden we zeker even langs gegaan. heen gegaan. je hier, zo natuurlijk. Bij jou, ZFM Zandvoort. Wat dacht je van deze? Dennis de Minus. Hij heeft onder onderhanden genomen... En het heeft hij lekker gedaan. Je hoort hem natuurlijk tot aan 12 uur. Op jouw CVM Zandvoort. Manners huidt het weer goed voor elkaar. Wat wat minder is, is iets over Expoorstar, maar daar weet jij alles over. Klopt, de Expoorstar World Cup Double D-editie van aanstaande zondag is op Bloemendeel vanwege de finale gecanceld. Mocht je kaart hebben aangeschaft voor dit evenement, kun je deze gebruiken voor alle Bloemendeel evenementen. Daarbij willen we jullie op wijs dat Expoorstar weer terug is op zondag 22 augustus. Kijk voor de complete Bloemendeel agenda op www.bloemendeelac.com. Stuur een e-mail met je volledige naam, de ticketcode en welk evenement je graag zou willen bezoeken naar info.exportstar.com. Dan worden je tickets ongeboekt. Hup, hollands hup, de Exporza crew. Oké, okay, nou dan ben ik heel benieuwd wat er komende zondag in Bloemendeel uh, te dat doen is. Dat is nog onbekend. Oké. Okay, maar, maar ik ja. denk gewoon misschien een voetbalschermpje en... Uh, dat, uh, dat we het gaan uh, meemaken. Uh, zullen jullie deze eens rijden, maar... Oh nee, die moeten op de eindfeest rijden in uh, Zuid-Afrika. Nou, ik heb ze op Sensation gezien. Sorry, uh, die konden uh, wel inpakken. Ongelooflijk. <laughs> Verder zullen we het daarbij laten. We gaan gauw door met hele lekkere muziek. Jij had een lekker nummertje meegenomen. Chris Keizer. Go Deeper. Op standwoord Grote Dansvloer. Chris Geyser. 21 juli zullen de straten van Rotterdam even worden omgetoverd tot een bruisende Rio de Janeiro. Laat in is hierbij natuurlijk aanwezig en dan in de vorm van een gezellige afterparty met als het thema Brazilië. Het jaarlijkse zomercarnaval in Rotterdam zal nog deze dag vele mensen uitbundig worden gevierd. En vanaf 11 uur staan de deuren open van Club V voor iedereen die niet kan stoppen met dansen op het ritmische sambas. Met de beste DJ's in een secret line-up, fantastisch decor in de sferen van Brazilië, sexy carnaval entertainment en nog veel meer verrassingen. Alle trommels die in Rotterdam aanwezig zijn op deze dag, komen terug op deze afterparty van Latin Lovers in Club V. We zitten dan in hartje zomer en dat is natuurlijk voor Latin Lovers de perfecte tijd van het jaar. Zet hem dus snel in je agenda of schrijf het op je voorhoofd. Deze editie gaan we op de zomercarnaval een nieuwe dimensie geven tijdens de afterparty. Uiteraard geeft Latinlabbers ook dit keer niet te verklappen wie er in de uit komt te staan. Zijn het jullie James van Raije Marciano of komt er ook weer eens een bezoekje brengen? Of in de Krenko Salto? De organisatie houdt dit keer de kaken stokstijf op elkaar. Na zomercarnaval staan dus de ijskoude cocktails voor je klaar in Club V. Waan je even door de Rio de Janeiro en geniet van de heerlijke Latin beats op je slippers, je nieuwe jurkje of je nieuwe stoere outfit. En als dat nog niet genoeg is, heeft Laat Lovers voor jou een unieke actie, speciaal voor deze editie. Laat Lovers geeft natuurlijk een uh, exclusief VIP-arrangement cadeau onder de trouwste fans. Dan moet je een op invullen op wwwclubvipcom slash VIP. En wie weet, ben jij snel een zomerarrangement bestaande uit heerlijk etentje bij Eulange, een ijskoude cocktail en gratis entree bij Laat Lovers met een flesje champagne erbij. En ze zijn er weer, de Lady Tickets. Wegen succes is de actie opnieuw verlengd voor een zwoele zomer. De Lady-tickets. Voor een bedrag van 17.50 kunnen alleen de dames deze Lady-tickets bestellen. En kun je samen met andere dames naar binnen. Eén Lady-ticket is dus geldig voor twee dames. Omdat het alleen voor dames is, zal je worden gecontroleerd aan de deur. Er zijn voor dit feest maar liefst 100 Lady-tickets beschikbaar. Dus dan moet je snel zijn. Ze zijn online te bestellen via www.foodclub.nl en via www.easyticket.nl. Ja, en dat was het. En er wordt gecontroleerd of de tickets... of, uh, of het allemaal wel goed zit. Ja. Dat, dat staat er weer uh, niet bij. Nou ja, weer helemaal jammer. Maar ja, dat houdt wat winst over natuurlijk. Hé, hey, wordt het morgen ook weer zo lekker weer? Dan doen we gewoon dit lekkere zomerse plaatje... Milk and Sugar! Let the sunshine in de Milk and Sugar Global Mix! Dit is jouw CWM's antwoord. Op de jouw 104.5, 106.9... en natuurlijk ook... Via www.cfmzandvoort.nl Rechtsbovenin, de livestream. sunshine. En ja, die zomer kan niet lang genoeg duren. Want dat betekent altijd weer een leuke zomerse feestjes. En Joey, jij hebt een leuk nieuwtje over Nicky Romero. Heet van de naald volgens mij, hè? Dat klopt. Nicky Romero komt exclusief naar de Pioneer DJ School voor het geven van een masterclass. Zijn echte grote doorbaak als producer was met zijn track My Friend, die op Sensation nog rijdt is door Kran. Als DJ was hij al natuurlijk behoorlijk aan de weg aan het timmeren, maar als producer is hij nu ook definitief doorgebroken. Als DJ kom je Nicky overal tegen, van Amsterdam tot Gran Canaria, van Tessel tot Singapore. Naast zijn job als DJ-producer vindt Nicky het enorm leuk om te vertellen over zijn manier van produceren en het leven als DJ. Er zijn dan ook bijna geen geheimen. Tijdens deze masterclass zal Nicky vele vragen komen beantwoorden... En laat hij zien hoe en waar hij mee werkt om zijn producties te maken. Wil je dus alles weten over Nicky? Schrijf het dan nu in. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar. 10 plaatsen? Ja. Dat is echt niks. Inderdaad. Ik, ik denk als het uh, echt gewoon grote bekendheid heeft uh, dat ze zo uh, 100, 150 plaatsen met gemak voor 30 euro masterclass. Ja, maar ontspijn is een veel te grote groep, hè? Ja, tuurlijk. Maar ja, dan kun je het gewoon uitsmeren over meerdere dagen, denk Dat kan. Ik. Nou, wil je inschrijven, de kosten zijn 30 euro, inclusief koffie of thee. En je kan je dan inschrijven bij www.prodjschool.nl slash nikki-romero.html Oké, okay, tot zover over Nicky Romero. Door met een hele vette plaat. Matthias g s Rodeo. Hey, zometeen. Rond de klok van 10 voor 10. Dan komt voorbij de See It Party Guide Alle hete feestjes op een rij Zorg dat je erbij bent hey. Tot zover, de Chemical Brothers, swoon in de radio edit. Lekker plaatje van de Chemical Brothers. Of hou je er nooit zo van, uh, Joey? Ah, chemical Brothers hebben af en toe goede dingen, maar af en toe uh, ook gewoon poep. Maar ik vind dit wel een lekker uh, op zich gewoon een plaatje. Een beetje, een beetje Ik zal het niet zweverig. snel draaien, maar het uh, klinkt wel lekker. Nou, nee, gewoon voor een keertje was hij uh, lekker. Ja, ik kan nou even niet op die naam komen, maar die, met die uh, vissen. Ken je die van de Chemical Brothers met nog? die vissen? Ja, de boom, boom, boom, boom. Ja... Ja, ik Klinkt ken die, die allereerste nog. Kelvin uh, Nice en. Met een voortje nog eentje. Die, die Intergalactic of zo. Ja, dan gaan we heel ver terug in de ja, tijd. Ja, Intergalactic was al vet, maar. Uh, ja, die dus. wordt nog steeds geremixed. Ik had laatst weer een uh, Intergalactic uh, versus uh, The Redman. Nou, helemaal los. En Joey, onze mailbox. Hij staat open. We, we geven even een kijkje in de mailbox. Want wat is er allemaal binnengekomen? Een mailtje van Molise zie ik hier zo. En die zegt: hoe was Sensation White? Wat was er allemaal? Was het leuk? Nou ja, eventjes een korte review. Mr. White, ja, ik weet eigenlijk niet wat hij hier deed. Hij stond een beetje aan de zijkant. Beetje jammer eigenlijk. We hadden er meer van verwacht. En dan ook de DJ Die hadden ze zo hoog weggestopt midden in de arena. Dat je vanaf de grond het topje amper kon zien. En de DJ had ook gewoon weinig uitzicht op de mensen beneden. Zoals Chucky twitterde, ja, yeah, I can't see anything. En ook een hele mooie foto erbij. Gewoon dat hij net alleen de eerste mensen ziet die om, eromheen stonden op die uh, ring. Want het was een, een grote piramide van vier zijden. En ja, hij stond er bovenin dan in een ronddraaiend bakje eigenlijk. Ja, dat was een beetje jammer. Wat wel heel leuk was, was natuurlijk uh, de wereldrecordpoging dat iedereen moest gaan zitten. En ja, één zo groot uh, ja, MCG die zegt, kom op op het vip -deck, gewoon eventjes door die knieën. En dat uh, was een wereldrecord. 40.000 man, helemaal ...naar beneden. Is er nog meer in de mailbox binnengekomen, Joey? Eh, uh, nee niet echt. Nee, niet echt. Niks over DJ Dion Cindy. Alvaro. Over Alvaro? Nou ja, jij ja, had nog een nieuwtje van Alvaro. Kom er maar in dan, joh. Ja, dit heb ik uh, toevallig opgestuurd van hem gekregen. Hij was uitgenomen voor het programma Kijk dit nou bij Team F En daar was de cliptimeur te zien van zijn nieuwe videoclip Lucky Star. En track die hij samen met de Party Squad gemaakt heeft. Hier hebben de mannen te horen gekregen dat hij nummer 10 met superclip is geworden vorige week. Deze trek vindt Alvaro qua totaal iets anders dan van hem gewend zijn. En het was een geslaagde nieuwe uitdaging. Het is een aanstekelijke vielkortzong voor de zomer. En uh, ja, Alvaro is klaar om de hele zomer jouw vakantie te rocken. Hij zal de komende zes weken draaien in Portugal, Kroatië, Bulgarije, Duitsland, Suriname en natuurlijk in Nederland. En uh, ja, in uh, Nederland doet hij dat onder andere in Smack in de P3. In de Escape in Amsterdam op 9 juli. Die liedjes bij Biscuit Loona, dat is allemaal geweest. Dus uh, hij gaat zaterdag te rijden. Uh... Alleen vanavond gaat hij te rijden dus in de Escape. Uh, Dance After Park in Nijmegen 20 juli. Dan gaat hij uh, naar buitenland. En dan is hij weer terug in Nederland op 22 augustus. Ja, 22 augustus. Dus wil je hem tegenkomen, dan zul je toch echt naar Bulgarije moeten gaan. Kroatië. En wat zien we nog meer voorbij komen? Suriname naar Paramaribo gaat hij eventjes dan. Nou ja, helemaal leuk toch? En Joey, zometeen de partykijt. Dat klopt. Maar eerst onze zomerknaller. Ambush. Albert Nief. DJ Opoek. Oftewel gewoon. Aten Kampan. Oftewel. Tonijn met brood. Broodje tonijn. Dirty. Come on. Zeg dat eens eventjes een uh, keer of 15 achter elkaar, zoals dit nummer. Ik denk het niet, uh, Joey, maar ik denk dat het overal. Ibiza, Spanje, Loret, uh, maakt niet uit, het gaat overal los, denk ik, op deze plaat deze zomer. Dus daar gaan we nog veel van horen. Waar we ook veel van horen is zometeen van jou, want jij hebt de weer helemaal voor je. Wat is er dit weekend te doen? Dat klopt, we gaan beginnen in Escape morgenavond op het Rembrandtsplein met, met Framebusters. Die duurt van 11 tot 5. In de naam staan natuurlijk Raymundo, Fredrik Rabas, MC Lolic en Lars Vegas. Dan gaan we door naar Club Air. Die kost uh, 15 euro. Die duurt van 11 tot 5. In het VVC Dance Department on Air. In de lijn staan Mason, Isis en Mr. Wix. Dan gaan we door naar de Panama met Sneakers Music In Die kost 15 euro. Die duurt van 10 tot 4. In de lijn staan Gregor Salto, Base Jackers, Dysfunction, René Kuppes en Busy. Dan door naar de zondag op de Bloemendaalse strand met het feest sexy aan de beach. Dit kost 10 euro en begint om 2 uur. En in de lijn staan Benny Nordikus, Epco Brothers, Sedactiv, Nicky Romero, Mark Benjamin, Firebeats, Kid Keo, Knowledge en DJ. Dan gaan we door naar Smaakstof Sessions in de BLM 9. Dit kost ook 10 euro en duurt van 4 tot 12. En het is een gratis entree tot 6 uur trouwens. In de duim staan DJ MadSkills, Juan Sanchez, Prestone en Timmy Rome. Ja, dat is een gratis entree dat is elke week gewoon de, die smaaksel Sessions. En dat is aan uh, leuke artiesten elke week gewoon een uh, aantal uren flink te knallen. Zoals deze week dan MadSkills. Zometeen na de klok van 10. The one and only DJ Dion Sydney. En vanaf 11 uur, the one and only DJ J.K. Nu eerst Shaki. We can't hear anybody out there. Gooi je ramen open. Zet je speakers. Loeihard. Dit is op jouw Stevens Antwoord. Zie je het? Tot 12 uur.